Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het OM komt met nieuwe instructies voor opsporingsonderzoeken tijdens militaire missies. Directe aanleiding is een zaak uit 2004, toen een Nederlandse luitenant in Irak bij een controlepost een Irakees doodschoot. Hij ging vrijuit, maar volgens het Europese Hof had het OM daarbij grote fouten gemaakt. Ze waren belastende getuigenverklaringen achtergehouden en waren kogels uit het lichaam van het slachtoffer zoek. Daarom wordt nu duidelijker opgeschreven hoe dodelijke schietincidenten moeten worden onderzocht. Maar het OM ziet geen reden om de luitenant alsnog te vervolgen. Bij Emmen is een man verdronken toen hij zijn dochters wilde redden. Hij fietste langs de grote Rietplas en zag hoe de meiden met hun zeilbootje omsloegen. Hij dook in de recreatieplas en verdween na enige tijd onder water... terwijl zijn dochters zelf de kant wisten te bereiken. Ze werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten begonnen een zoektocht naar de vader. Twee uur later werd in de plas bij Emmen zijn lichaam gevonden. Trainer Robert Maaskant vertrekt bij NAC na de degradatie van zijn club naar de eerste divisie. NAC verloor vanmiddag in de play-offs thuis met 2-1 van Roda JC. Maaskant was halverwege het seizoen juist naar Breda gekomen om NAC in de eredivisie te houden. De club speelde 15 jaar lang in de hoogste klasse. Na de nederlaag was het even onrustig bij het stadion. Een agent werd van zijn paard getrokken... maar de politie had de situatie vrij snel weer onder controle. Vier NAC-supporters werden aangehouden. Naast Rode JC veroverde ook de Graafschap vanmiddag een plek in de Eredivisie... na een 1-0-overwinning op Volendam. En in de playoffs voor Europees voetbal had Vitesse succes. Dankzij een 5-2-overwinning op Heerenveen... doen de Arnhemmers deze zomer mee aan de derde voorronde van de Europa League. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht kan alleen in het oosten en zuidoosten nog regen vallen. Minima rond 8 graden. Morgen eerst veel bewolking, smiddags is er af en toe zon... maar ook nog kans op een bui en het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Zfm. Live. We Met, Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1084. Uur 1, 2 uur lang. muziek hier op je eigen lokale radio. in Zonvoort. Mijn naam is Benno Veugen. En ik heb zelfs vier nieuwe cd's. Ja, ik begin helemaal van te stotteren. En met trots van eigen bodem. Nederlandse bodem. Met natuurlijk een Belgisch tintje erin. Kerani. Met een gloednieuwe CD en het is weer een nieuw deeltje. Echt waar, ik ben trots op hem. Alleen de naam is een beetje lastig voor mij. Equilibrium. Equilibrium uh, betekent zoiets als balans. Ik heb het even opgezocht natuurlijk. En ga er maar eens lekker voor zitten. Geniet van deze prachtige muziek. En krani.nl, daar kan je het allemaal op terugvinden. Heel veel luisterplezier.